Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is de drukste ochtendspits sinds 2019, dat zegt Rijkswaterstaat. Op meerdere wegen is het glibberig geblazen, vooral in het midden- en zuidoosten van het land. Verschillende plekken zijn vrachtwagens geschaard en staan dus dwars over de weg... of ze komen een viaduct niet op. Dan is er ook nog een staking in het streekvervoer. Dat wil niet zeggen dat er helemaal geen bussen of treinen meer rijden, maar toch. Er zijn stakingen vandaag. Oh, echt! Ja, lastig. Ja, uh, ja ik kan niks nuns, onmacht. Dus. Ja. Waar moet je naartoe? Ik moet naar Eindhoven toe. Om wat te gaan doen? Naar school. Eén bus en daar staat op geen dienst. Ja, ik zie het. Ja, ik, als ik, nog, uh, ik denk dat ik nog zeven minuten wacht, anders ga ik gewoon naar huis en dan spring ik weer mijn bed in. Ja. Als je wordt betrapt met een lachgasballonnetje krijg je waarschijnlijk nog geen boete. Sinds deze maand geldt het lachgasverbod, maar pas in de zomer merk je daar echt wat van, staat in de Telegraaf. Dat komt volgens het Openbaar Ministerie en de politie onder meer doordat de wet snel is ingegaan. Ze hebben meer tijd nodig om de computersystemen aan te passen. Het onderzoek van de NOS bleek eerder al dat de afgelopen jaren tientallen mensen zijn omgekomen of gewond geraakt door lachgas in het verkeer. En de premier van Nieuw-Zeeland stopt ermee. Jacinda Ardern heeft de baan nu vijf jaar, maar heeft er de kracht niet meer voor. Ze zei in de speech dat politici ook mensen zijn... en dat ze er geen energie meer heeft voor een volgende ronde als premier... De komende dagen wordt er gestemd over wie het stokje van haar overneemt. Toen Ardern in 2017 begon, was ze de jongste vrouwelijke premier ter wereld. En het weer nog vanochtend op sommige plekken dus hagel of sneeuw. Daarna is het een tijdje droog en best zonnig. Maar later zijn de winterse buien wel weer terug. Het wordt vandaag een graad of vier. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het even langzaam op de A2 naar Amsterdam. Tussen Apkouden en Knopend Amstel heb je 10 minuten vertraging. De A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Dan doe je er 25 minuten langer over tussen Bevenwijk Oost en Haarlem Zuid. Dat komt door een ongeluk. En de A27 almere gorkum tussen Hilversum en Knopend Rijnsweerd 10 minuten oponthoud. De N201 van Hilversum naar Uithoren. Tussen Nederhorst den Berg en Loenersloot. 5 minuten vertraging. En tot zover de verkeersinformatie. Geen zin in Zandvoort is.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 Hours grow. Good things might come to those who wait, but not to those who wait too late. We gotta go for all we know, just the two of us. We can make it if we try, just the two of us.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 I'm 6.9 FM FM You and I must make a pact We must bring salvation